Op te gaan. Het sneeuwt ook al een tijdje niet meer. Het is overigens wel zo dat de verwachting is dat rond de avondspits er weer opnieuw nieuwe buien komen en dan zullen we weer opnieuw moeten gaan strooien. Wel goed nieuws dan voor reizigers die door die sneeuw... al uren staan te wachten op een trein in Amsterdam en Schiphol. Er rijdt weer iets. Er kunnen ook weer een aantal vluchten vertrekken van en landen op Schiphol. Het geldt niet voor de bussen. Die gaan de rest van de dag op veel plekken niet meer de weg op. De afgezette president van Venezuela, Nicolas Maduro... is aangekomen bij de rechtbank van New York. Maduro werd dit weekend gekidnapt door het Amerikaanse leger... en wordt beschuldigd van drugsmokkel. Hij wordt straks voorgeleid. En niet alleen de verkoopverkant...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 krijg je nog het weer, zon, maar ook nog een paar winterse buien... met temperaturen rond het vriespunt. Vanavond komen er dan meer buien. Vannacht is er uh, plaatselijke kans op mist. En boven de sneeuw kan het lokaal afkoelen tot min 10 graden. En tot zover het 538 nieuws. Min 10? Lekker. Min 10? Ja, nou blijf lekker binnen. Ja, het wordt er hartstikke glad ook. Dat denk ik wel, ja. Even kijken naar het verkeer. Uh, daar, uh, ja, dit zijn de... Oh, wacht even. Dit zijn de, de langste bedragingen van dit moment. Ik schrik er gewoon van. De A2 Amsterdam richting Utrecht voor de Leidse Rijntunnel 40 minuten. Ook de A2 verderop naar Oude Rijn nog 28 minuten. En de andere kant op Den Bosch-Utrecht voor de Leidse Rijntunnel 40 minuten. Het is allemaal rondom Utrecht erg druk. Ook de A5 Hoopdorp Amsterdam voor de Westrandweg. De A10 dus 25 minuten. Dat komt ook door vertraging op de A10 voor de Koertunnel 21. De we 12 dragen Utrecht voor de Meren 49 minuten. De A27 breda Hoorkom voor Nieuwe Dijk 38. En de A27 breda Utrecht voor de Houtensebrug Brug 24. En nog één vierde die niet komt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 Nou ja, ja maar mij wel goed. Ik hoop het jou ook. In de werkdag van vijf jaar met zomer. Naar de Vrienden van Amstel Live. Uh, we got you, we regelen het voor je. Kaarten voor Vrienden van Amstel Live, totally uitverkocht. Maar we hebben ze nog voor je. Je kan ze winnen zodra je de kroegbel hoort, zometeen. En als je dan even mikt dat je beller 26 bent op 0909 3050, dan ben je er gewoon bij volgende week. 0909 3050. als je de... Ja, dat bedoel ik dus.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 Floating on the screen, who the hell wanna stop me? Yeah. I that those who got me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas, diplomatic meeting, no time for a visa, it just be I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a Pentagon. Strike with the forces of King Salomon, letting bygone be bygone, and so on and so on. Ma teach these cats how to live in the ghetto, keeping it retro, spectrum from the geek go, Laylo, let my mind shine like a hello. A politics with ghetto senators on the D -low. in a common showcase your finest lose a pass on the horse race, two face, looking deep bays out like Scarface, For your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I said, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out, partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love, was the one holding the gun in the glove. Well, this all good, as long as it's understood, it's all together now in the hood. You need me De is heel bij 5 8. met 50 jacht naar de vrienden van Amstel Live. Ik heb een fiction voor je. De kroegbel heeft geluid. Dat betekent dat ik op zoek ging naar. Wat was het, bellen 26? Hadden we Ingrid vanuit Lisse, Goedemiddag. Ja. ja, goedemiddag. Hoe is het bij jou daar, in Lisse? Nou, lekker wit. Ja, kan je, kan je nog zonder glibberen en glijden naar de supermarkt of valt het mee? Uh, nou, ik ga het gewoon zo even proberen, joh. Of schelen. Ja, het ja, ergste wat er kan gebeuren, is dat je een rondje draait, ben je weer thuis, toch? Ja, de Romeo, en dan glibberen uh, we gewoon weer terug. Ja, zo is het. Uh, jij bent een uh, eigen bedrijf aan het opzetten in fotografie. Dat is mooi, zeg. Ja, hè? Ja. Als je nou die line-up ziet van Vrienden van Amsterdam, wie zou je dan wel eens op, je, op de gevoelige plaat willen zetten daarvan? Och, jeetje. Ja. Dat is even een vraag. Ja. Uh, ja, wie komen er? Wat is de line-up? Ik weet het eigenlijk gemeens. Weet jullie dat? Zeg je allemaal? Al, al, ja, allemaal. Maken we ja, groepsauto ja, van, ja toch? Allemaal. Ja, dat doen we dat, joh. <laughs> en, dus, ik heb back goed nieuws natuurlijk, hè? En wat zeg je, en? Backstage natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, precies. Oh, ja, daar ja. Uit, ik proberen. Ja, dat snap ik, ja. natuurlijk dacht ik wel, ja. Uh, nou, dat hebben we niet voor je, maar je kan wel frontstage... Ja, top. Vier tickets heb ik voor je voor vrienden van Amstel Live. Alsjeblieft. Oh, woe! Woe! <laughs> uh, dat is helemaal top. Dank je wel. Alsjeblieft, je bent erbij. Volgende week woensdag en die prijs wordt verzorgd door Amstel Bier. Heel veel plezier daar zo. Uh, Dank jullie wel allemaal. Toppie. Wil je ook winnen? Het kan nog de hele week hier bij Vijfdea. Zeker nog. De hele week. En volgende week. Nou goed, dat voor later. live bij 538. Het is de nieuwe 538 werkdag. De 538 werkdag. Met ook een nieuw spel. De 538 beroepenjacht. Zometeen een nieuwe ronde waar jij als kandidaat gaat proberen het beroep van de mystery medewerker te raden. Je mag dan eerst drie vragen stellen. En daarna mag je een poging doen om het beroep te raden. En daarmee het geld dat in de pot zit te winnen. Daar zit nu in. 200 euro. Klopt dat wel? 200 euro. Zo!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 Nu bij Spar, een combi-deal. Een vers belegd broodje en drankje daar keuze voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Heel ja, goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen? Rand? Eh... Uh...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 Bestelauto? Dan betaal je waarschijnlijk te veel voor je verzekering. Bij Bestelautoverzekering.nl krijg je altijd 35% extra korting op je premie. Bereken in 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Bestelautoverzekering.nl. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden.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 Lindo Duval. Ja. Nou ja, ja inderdaad, Lindo Duval. Maar Taylor Swift nu, Velië van Velië. Radio 538. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it you, I quite the pyro. You light the match to watch it blow. Go drowning and, and deceived Oh because Radio 538 acht Don't tease me I made no promises I can't do De 5 werkdag met een nieuw spel. De 5 beroepenjacht. De 5-jaar beroepenjacht, waarin je mag proberen om te raden. wat het beroep is van de mystery medewerker. Dan mag je dan eerst drie vragen voorstellen aan die medewerker. en daarna mag je een poging doen om te raden. wat zijn of haar beroep is. Er zit 150 euro in de geldpot van de 5-jaar beroepenjacht. En Leroy aan de telefoon. Goedemiddag, Leroy. Goedemiddag. Vanuit het mooie Renswouden bij. Uh, wat is het? Uh, Vedernauw. Ja, dat ja. is het, ja. Hoe wit is het daar bij jullie? Ja, Aardig wit, aardigheid. Wit. Ja. is wel een uh, centimeter of 20, denk ik. Zo! Nee hoor, ja. nee. Wij zijn, wij, zijn, wij zijn mannen, hè? Dan is het, als wij dan zeggen 20 is het meestal 10, toch? Ja, dat doen precies, zo wit. ja. Ja, hoor. heel goed, lieverd. Leroy, we gaan, we gaan zo samen drie vragen stellen aan die mystery medewerker. Ja, er zijn al wat uh, pogingen gewaagd vandaag. Het is geen vuilnismedewerker, ook geen logistiek planner. Uh, de vragen die gesteld zijn bijvoorbeeld... werk je met vrachtverkeer? Ook was het antwoord ja. Krijg je vieze handen? Nee. En werk je veel met een computer? Ook nee. Dus zullen we gewoon eens naar... Uh, de eerste vraag. De eerste vraag aan Leroy. Wat wil jij vragen? Yes. Ik uh, vraag me af uh, of je een vaarbewijs nodig hebt. Heb je een vaarbewijs nodig? Mystery medewerker. Nee. Nee. Ja. De tweede vraag. Ja, de tweede vraag. Werk je in een haven? Oh, dat vind ik een goede vraag. Werk je in een haven? Mystery medewerker. Soms. Soms. Soms in een haven. De derde vraag. Je hebt nog één vraag over, Liro. Uh, uh, is het internationaal? Kan je het in elk land doen? Kan je jouw uh, beroep in elk land doen? Mystery medewerker. Ja. Dat dan weer wel, ja. Je hebt drie vragen gesteld, Leroy. Zou je een poging ja. willen doen voor het beroep? Ja, ja. Uh, dat, uh, ik heb een gokje uh, dan. Ben ja. hey, jij toevallig vrachtwagenchauffeur? Vrachtwagenchauffeur. We gaan het checken. Nee. nee. Geen vrachtwagenchauffeur. Maar wel, er werd al eerder vandaag gevraagd Werk je met vrachtverkeer? Toen was het antwoord ja, dus je zit wel weer in de buurt. Ja. ja, precies. Nou ja, goed hebben we het Ja, zo is het. Leroy. We zetten al jouw vragen en, de, en, het, en je verkeerde antwoord ook weer op 5jacht.nl. Dan kun je even meelezen. En uh, dankjewel dat je meedeed. We gaan de pot ophogen naar 200 yes. euro. Dag hoor. Bedankt en succes voor de volgende. <laughs> ja, dankjewel hoor. De 538 beroepenjacht. Speel mee. Meld je aan op 538.nl/slash beroepenjacht. fly. I call you van 538-Lindo is de raam. Goedemiddag. Mark Lebrand, die heeft deze week lekker vrij... maar die is de volgende week ook weer gewoon. Hoor. Morgenochtend, net iets na half twaalf. Einde van de ochtend, de nieuwe ronde in de 538-beroepenjacht. Want zometeen is het tijd voor de 538-middagshow... met Frank en Aiden. Ja, daar hoorde je laatst eh, luisteraar Joyce... die vertelde over een collega die op staande voet is ontslagen. Hij was namelijk tijdens werktijd onvindbaar... en toen kwamen ze erachter waar die zat... Uh, en wat bleek nou? Hij had in een, ja, in een soort nisje van de bouwmarkt, die ging een soort opslagkast. Had hij een uh, een, een man cave gebouwd huh? <laughs> met ja. alle materialen uit de winkel. Dus helemaal volledig geïsoleerd. Er stond een tv, er stond zelfs een kerstboompje. Vrouw oh, wow. en hey. ja. ontslagen. Ja, gek. <laughs> Heel gek. Zo met de hele kerstvers en vijf middagshow die je gezelschap houdt tijdens de middagfit met Frank, Arjen, Jelt en Iris. Radio 5, 3,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 Van de Belastingdienst. Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000 producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus: alle amerk proteïne eetzuivel. tweede gratis. Boeie. Alle bolletje crackers en klekkerbreut, tweede gratis. Lekker hoor. AMERK-haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een loopwapen van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster!